Dan gaan we het kinderverhaal vertellen. Vandaag gaan we het hebben over Mozes. Die moet naar de berg Sinei. De islamieten die vertrokken uit Refidim. En die gingen naar de Sinei-woestijn. En in die Sinei-woestijn staat een hele hoge berg. Ze dus hadden ze al een heel eind gereisd. Hè, zo. En dan komen ze dus nu hier ergens. En ze moesten allemaal lopen. Hè? Dus ik denk dat ze best wel moe waren. Ze waren al twee maanden. Door de woestijn aan het lopen. Twee maanden lang. Kijk, daar heb je een hele hoge berg. En er is geen lift, hè? Moest hij helemaal naar boven. Dan gaat hij maar aan beginnen. Om daar naar boven te klimmen. Maar goed, ze zetten al hun tenten bij die berg. Ze komen dus aan met heel de stoet. En dan gaan ze alle tenten neerzetten. Dat het één groot kamp wordt. Dat mogen ze niet zomaar doen, maar dat moeten ze ook in bepaalde volgorde doen, staat in de Bijbel. En als dat gedaan is, dan roept God, die roept Mozes. Dan zegt hij, Mozes, je moet naar boven komen. Naar de berg. Dat is de eerste keer. Hij moet heel wat keren moet hij op en neer, Mozes. Dus we gaan dat proberen te tellen. De eerste keer gaat hij naar boven. En dan komt hij daar en dan zegt Java tegen Mozes... Je moet wat zeggen tegen het volk. En dat is het volgende. klimt hij de berg op. Ik weet niet of er steeds een mooi pad was, helemaal zo naar boven zo. Dan zegt hij, jullie hebben gezien wat ik allemaal gedaan heb met de Egyptenaren. En jullie hebben gemerkt dat ik jullie snel en veilig hier bij de Horeb gebracht had. Ja, hij heet nu Sinei. wordt ook gezegd dat hij Horeb heet. Was Mozes hier al eerder geweest? Ja, hè? Wat had hij hier gezien op deze berg? Die struik die niet wilde verbranden, hè? die in brand stond. Want God had gezegd dat als jij dus de Israëlieten uit het land hebt bevrijd... dan nou kom je hier naar mij toe en dan ga ik hier met jou spreken. En met het hele volk. Nou, en dat gebeurt er dus nu. Dus hij klimt naar boven en hij heeft een gesprek met Yahweh. En Yahweh zegt... Hij wil dat ze heel goed naar hem luisteren. En zegt hij, we gaan afspraken maken. We gaan afspraken maken hoe ik wil dat jullie mij dienen. En dan moeten jullie heel goed naar luisteren. Ik wil dat jullie dat helemaal goed doen. Als jullie dat doen, dan ben ik heel trots op jullie. En dan zullen jullie voor mij een heel kostbaar bezit zijn. Net zoiets als dat je een heel duur cadeau hebt gehad of zo. Zoiets, hè. dat is dan voor mij. Hij zegt, de hele aarde is van mij... Maar jullie zijn dan voor mij een heel speciaal volk. Buiten alle andere volken. Jullie zijn echt mijn volk, zegt hij. Ik heb jullie uitgekozen, want jullie zijn heilig en jullie zullen mij dienen. Daar gaan we een afspraak over maken. Oké, okay, zegt Mozes. Dat is prima. Dan ga ik dat tegen de Israëlieten zeggen. Dan moest hij weer van de berg af, helemaal naar beneden. En toen moest hij dat gaan vertellen aan de Israëlieten. Dus hij doet dat. Hij roept alle Israëlieten bij elkaar. En hij gaat vertellen aan hun wat God net verteld heeft tegen hem. Hij vertelt dus van, ja, moet luisteren. God heeft gezegd, wij zijn uitgekozen. Wij worden een heilig volk. Maar dan moeten we ons wel aan alle afspraken houden die God met ons gaat maken. En willen jullie dat? Willen jullie die afspraken houden die God... Straks tegen ons gaat zeggen. Want dan zullen we wel zijn volk zijn. Dat is goed. Zegt het volk. Dat doen we. Wij doen alles wat Java gezegd heeft. Nou dan hebben ze dus de afspraak. Hebben ze een afspraak gemaakt. God zegt. Het is mijn volk. En hun zeggen. Oké. Okay, dan bent u onze God. Dat is eigenlijk de grootste afspraak die ze gemaakt hebben. En dan moet Mozes weer terug. Nou Yahweh moet hij weer de berg op. Dat is de tweede keer. En dan zegt Javé, ik zal dicht bij je komen in een wolk. Een hele donkere wolk. En dan ga ik met jou praten. Maar dan praat ik zo hard. Dat kan iedereen het horen. Dus iedereen kan helemaal verstaan. Wat ik tegen jou zeg. En als ze dat horen. En dan weten ze dus dat ik tegen jou spreek. Dan hebben ze heel veel ontzag voor jou. Want dan weten ze dat ik rechtstreeks. Met Mozes spreek. Nou ja, dan word jij, Mozes, word jij zo'n belangrijke man in het volk. Dan zullen ze altijd vertrouwen hebben in jou. En dat is waar, hè? Dat hebben ze nog steeds. Ze zeggen nog steeds, als Mozes het niet gezegd heeft, dan is het niet waar. Zoveel vertrouwen hebben ze in Mozes. En dan moet Mozes aan Java gaan vertellen wat het volk gezegd heeft. Of het volk ook echt, zeg maar, dus, wil dat Java hun god is. Zou God het nog niet weten? Ik denk het wel, hè? Maar toch wil hij heel graag dat hij het hoort. Dus daarom moet Mozes het echt gaan vertellen aan Jahwe... wat het volk gezegd heeft tegen hem. En dat doet Mozes dan ook. He, gaat hij dus weer naar boven. Toen zegt Javen tegen Mozes... dan moet je weer naar beneden gaan... en dan moet je zeggen tegen de mensen... jullie moeten je helemaal schoonmaken. Ik wil dat je, je helemaal wast... maar ook je kleren. Je kleren moeten allemaal gewassen worden... Want over drie dagen, dan wil ik iedereen ontmoeten. Dan wil ik er kennis komen maken, zeg maar. Dan kom ik op bezoek. En daarom moet alles schoon zijn. Dus ze moeten alles netjes maken. Ze moeten zichzelf wassen, ze moeten hun kleren wassen. Want God komt op bezoek. Nou, dat is het meest belangrijke bezoek wat er ooit is geweest. Dat is goed, zegt Mozes. Oké. Okay. Maar, zegt hij, ze moeten wel klaarstaan, hè. Dus als ik op bezoek kom... Dan wil ik wel dat ze allemaal klaar zijn. Niet dat de ene nog bezig is met zijn kleren wassen of dat hij nog alles moet schoonmaken. Nee, ik wil dat iedereen dan helemaal klaar is. Dus als ik kom, dan moeten ze allemaal klaarstaan. Ja, prima. Moos, die snapt het helemaal. En zegt hij, de mensen moeten allemaal om de berg heen gaan staan, maar ze mogen niet op de berg komen. Dat mag alleen maar jij. Jij mag alleen maar op de berg. Iedereen die ook op de berg komt, die moet gedood worden. Ja, dat is heftig, hè? Dus Mozes die mag wel met God praten op de berg, maar niemand anders mag die berg aanraken. Ze moeten allemaal een eindje van die berg af blijven. Hier heb je dan die berg, waar ze allemaal in een kringetje staan. Zelfs de dieren mogen die berg niet aanraken, zegt hij. En ze hadden heel veel dieren bij zich, hè? Hij zegt, als dus een van de dieren die berg aanraakt... dan moet hij doodgeschoten worden met een pijl. Want ik wil niet dat iemand op die berg komt als ik er ben. Als het geluid van de trompet van de chauffeur klinkt... dan mogen ze pas de berg op. Dus het is niet zo dat ze nooit op die berg mogen komen. Nee, alleen zeg maar, als ik op die berg ben... dan wil ik niet dat een van de mensen of van de dieren op de berg komt. Dus als ik weg ben gaat er een heel groot geluid van de chauffeur klinken. En dan weet iedereen, oh, nu mogen we de berg op. Nou, dat zie je hier, hè, gaan ze een heel hek maken, om dus ervoor te zorgen dat niemand bij die berg kan komen. Of wat ook echt zo gebeurd is, weet ik niet. Beetje mijn twijfels over, ik weet niet waar ze dat hout vandaan gehaald hebben, maar... Het is een mooi plaatje. Maar goed, Bozes moet weer naar beneden. En dan moet hij het de mensen gaan vertellen wat God heeft gezegd. Dus hij zegt tegen de mensen, Java komt heel dichtbij, hij komt op de berg. En daarom moeten jullie dus je helemaal schoonmaken, je kleren wassen. En over twee dagen moet je klaar zijn, want dan komt God op bezoek. En je mag niet bij de berg komen. Dat is heel gevaarlijk. Je kleren wassen. Alleen Mozes mag op de berg komen, ja. Nou, dan gaan ze allemaal hun kleren wassen. Hè? Ze had natuurlijk water. Dus alles werd schoongemaakt. Ze gingen zichzelf wassen, ze gingen de kleren wassen. Dus iedereen maakte zich klaar om God te ontmoeten. En toen twee dagen later ging het ineens verschrikkelijk onweer. Ik denk dat de mensen werden wakker van de onweer. En dachten ze, ach, dat is ook jammer hè. Nou net als God op bezoek komt, dan wordt het slecht weer zeg. Dat is vervelend. En ze gingen kijken en dan hing er een hele donkere wolk boven de berg. En er werd heel hard op een chauffeur geblazen. Vreselijk hard. Je hoort het in Jeruzalem wel eens. Dat is al een gigantisch geluid. Dan hoor je over heel Jeruzalem hoor je de chauffeur, de goede blazen. En ik denk dat dat nog niks is bij wat ze hier gehoord hebben. De mensen waren er vreselijk van geschrokken. Ze waren heel erg bang bij het horen van dat geluid. Er moet ook een enorm gezicht zijn geweest. Ook een grote donkere wolk om die bergtop. En Mozes die ging met het volk het kamp uit naar God toe. En toen bleven ze onder aan die berg, bleven ze staan... Ze durfden allemaal niet verder, want ze hadden in de gaten dat God nu echt bij die berg was. Dus ze blijven allemaal staan. En ze zien, ja, we natuurlijk niet op de berg komen, maar ze weten wel dat hij er is. Er was allemaal rook, maar ook heel de berg, die schudde statig. Dus een soort aardbeving toen God op de berg kwam. Nou, dat moet enorm veel indruk hebben gemaakt bij de mensen. En ik denk dat ze ook wel behoorlijk bang waren... Van dat God zeg maar, dus zo vlakbij was. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurt. Nou dan ben je wel bang denk ik. En het geluid van de shofar die wordt steeds harder en harder. En Mozes die spreekt. En God die geeft hem antwoord met een geweldig harde stem. Er zijn rabbijnen die zeggen. Dat de woorden die God sprak. Dat die leesbaar waren in die wolk. Ik vind het wel een heel mooie gedachte. He? Dat is dus letters, gewoon, letters, dus wat hij sprak. Ik al die mensen staan daar te bibberen, denk ik. Omdat God zoveel geluid maakt en zo aanwezig is. En dan roept Yahweh, die roept Mozes. Dan moet Mozes weer naar boven komen. Dan wil hij dat Mozes weer de berg op komt. En dat doet Mozes dus. Mozes klimt weer naar boven. Dat is de derde keer. Dat hij naar boven moet. En dan is hij eindelijk boven. En dan zegt God tegen hem, je moet naar beneden gaan. En het volk waarschuwen. Je moet maar steeds iedere keer die hoge berg op. En dan kom je boven en ze zegt, ja, je moet naar beneden gaan. Je moet volk gaan waarschuwen. Ze mogen niet bij die berg komen, zegt God dan. Ze mogen hier niet komen. Om mij te zien, want er zullen er heel veel mensen sterven. Dus hij wil echt niet dat er iemand op die berg komt. Want die berg is nu van hem. En hij kiest zelf uit wie hij dus wil ontmoeten. Ook de priesters zegt hij, die anders wel bij me mogen komen, die moeten nu op een afstand blijven, anders zal ik ze straffen. Nou, ik vind het een ontzettend mooie les, want dit was nog voor alle wetten en instellingen die gemaakt werden. En dan zie je dat er al priesters waren. Het woord is zo mooi dat je dus allerlei dingen ontdekt. Die priesters zijn niet pas ingesteld toen dus de hele die tabernakel en zo gemaakt werd. Nee, die waren er al. Het was al in Egypte, al. dus dat was al iets wat al ingesteld was. Door de eeuwige. Die had natuurlijk een speciale rol. Maar niet zo speciaal dat hij zegt. Moest luisteren. Je mag met Mozes mee de berg op. En dan zegt Mozes tegen Jabe. Maar dat had hij toch al gezegd. Ik ben net ook al beneden geweest. Dat heb ik gezegd. Moest luisteren. Je moet hier wassen. Je mag niet bij de berg komen. Ze staan allemaal op een grote afstand van de berg. Want ja, ze hebben de boodschap gehoord. En ze weten het. U hebt ons toch gewaarschuwd. U had gezegd dat die berg heilig is. En dat we pas aan op die berg mogen komen. Als u weer die shofar hebt laten horen. Dus dat weten ze. Nee, nee, zegt Jabe, ik wil toch dat je naar beneden gaat. Ik wil toch dat je het weer gaat zeggen tegen de mensen. Want ik vind het verschrikkelijk belangrijk. Dus ik heb liever dat je het twee keer zegt. En dat ze het goed weten. Als dat je het maar één keer zegt. En als je dan weer naar boven komt. Dan moet je Aaron meenemen. En dan moet je zorgen dat niemand anders mee naar boven komt. Als ze dat toch doen, ja, dan straf ik ze, zegt hij. Dus Mozes die gaat weer naar beneden en gaat dat weer vertellen aan de mensen. We moeten luisteren. God is heel serieus. Hij wil niet dat jullie op de berg komen. Blijf alsjeblieft luisteren en blijf weg van de berg. En dan ga ik met God praten samen met Aaron. En hij gaat dus weer terug naar het volk om dat te zeggen. En ik denk dat ze heel erg onder de indruk waren. Onder de indruk dat ze gehoord hebben dat God met Mozes sprak... En dat Mozes het zelf dan kon vertellen aan het volk... van wat God nou precies bedoelde. Nou, wat zijn nou de leerpunten? De Israëlieten die komen bij de Sinei. Mozes moet de berg op komen om te praten met Yahweh. En dan moet Mozes steeds aan Israël gaan vertellen... wat God gezegd heeft. En soms staat er dat ze echt horen... ze horen hem praten... maar toch moet Mozes het steeds aan de Israëlieten gaan vertellen wat God verteld heeft... En de islieten die beloven te luisteren naar Yahweh. En dan moet Mozes weer de berg op. krijgt hij weer een waarschuwing. Als ze niet op de berg mogen komen. Moeten ze zichzelf in de kleren wassen. Moet Mozes weer naar boven. En dan zegt Yahweh. Hij wil echt. Dat Israël alleen maar naar Yahweh luistert. En de isliet zeggen, Ja dat doen we. Yahweh is onze God. En wij zijn zijn volk. Dat is de afspraak. Dan hebben we nog een liedje. Zoek eerst het koninkrijk.